1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de treinstations is het deze Koningsdag rustig. Rustiger dan de afgelopen zondagen, zegt NS. We zijn heel tevreden. Op diverse plaatsen stonden vanmorgen lange rijen mensen voor bakkers en andere winkels om oranje tompoezen te halen. Op beelden is te zien dat ze zoveel mogelijk afstand probeerden te houden. Premier Rutte feliciteerde de koning via Twitter. In Arnhem maken gemeentepolitie en justitie meer mensen vrij voor de jacht op de daden van de autobranden. In een week tijd gingen 15 auto's in vlammen op, afgelopen nacht nog twee. Burgemeester Marcouch schrijft aan de gemeenteraad dat de inzet is om snel een einde aan de reeks branden te maken. En dat het onderzoek voorrang krijgt op andere zaken. De Britse premier Johnson is weer aan het werk nu hij is hersteld van een coronabesmetting. In een toespraak op de stoep van Downing Street 10 riep hij de Britse bevolking op om vol te houden. Johnson waarschuwde voor een tweede golf besmettingen als de lockdownmaatregelen te veel worden versoepeld. Organisatoren van festivals denken dat niet alleen dit jaar een verloren jaar is, maar ook volgend jaar. Sinds de uitbraak van het coronavirus dekken verzekeraars geen pandemieën meer. Het gevolg is dat festivals en andere grote publieksevenementen evenementen zich niet meer kunnen verzekeren. Verzekeraars pleiten voor oprichting van een fonds waarbij de overheid een deel van het risico dekt. De dode man die gisteren in een kanaal bij Havelte in Drenthe werd gevonden... is inderdaad de vermiste man uit Sittard. Hij werd sinds januari vermist. De auto waarin de dode zat werd eerder in het kanaal opgemerkt door speurhonden. Het weer vrij zonnig. Het wordt 15 graden op de Wadden tot maximaal 22 graden landinwaarts. Tegen de avond meer bewolking, maar het blijft overal droog. Morgen bewolkt en regen. Ook na morgen elke dag kans op wat regen bij een graad of 16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 Hé, je Bij jou is leven goed. Je gaf me juist zo moed. Wanneer we oud geworden zijn, dan zullen wij misschien nog denken aan de eerste dag dat ik je heb gezien.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 Whisky, caramba, carambo, en bier. Vijf Ik zoek bij je tanden met plezier. Het was in een hele kleine havenbaar Zat een bruin gedrande coach yo, Met zwart grullen haar En hij zei Amigo Mio Zij was de mooiste vrouw in Rio Toen lachte de dom Filippo Die achter de tapkast stond. We'll yeah. Van de heikrekels, het zonder jou Anouska. En voor Karel Tiel met caramba, carocha, een whisky. U luistert toch steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Coronatijd, een van de meeste erge griepjes die we ons denken kunnen herinneren. In de afgelopen honderd jaar, een heleboel mensen die al overleden zijn aan de ziekte. En ja, tegenwoordig hebben we anderhalve meter afstand. gaat gestaagd... Wordt het al minder? Maar ja, we mogen natuurlijk niet te hard juichen. Want voor hetzelfde geldt: eh, als we de lockdown, de intelligente lockdown zoals die zo mooi heet, aanpassen, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat we in één keer allemaal eh, weer eh, besmet raken. Zie je van Zandvoort, Zometeen maar Griet en Wim, maar eerst Clara en Joe met twee witte rozen.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 Misschien bekend. Weet u misschien de weg naar Purmerij? Ja, zie ik. I can.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 ...en je hoofd zo branderig wordt... ...als je al je lievelingen... ...rijend op de kade ziet... ...voor je worden ...hoe je in je landje achterliet. Als je opstond langs de kade... ...naar de mysterieuze zee... ...en de mensen aan de oever lachen, als je het lanke puntje van de Vestereboren ziet, voel je worden eerst hoebeer je in je lijntje achterlief. Als de kolonialen zingen met een zenuwvorm. Vaderland gaat nooit verloren, nou vooruit de haven uit. Als je naast je de officieren strelen en problemen ziet, voel je ook zo zoveel hoeveel je in je lijntje achterliet. Als je aankomt in een en de boot ligt even stil.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 Van het mooie blonde duin, als je durend in de verte mooie trouwe ogen ziet, wil je eindelijk heerlijk puilen wat je in je Hollands achterliet. U hoort de muziek van Willy Derby met als het tros wordt losgesmeten.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 Zij gaan vrouwen met diezelfde leuke meid met een hele dolle bruiloft, vol van pret en vrolijkheid. Toen het paar wenst het huis kwam en de ambtenaar het woord nam, hier hij niet de redenvoering, maar hij zong vol hoffelijkheid. Nou, nou, nou, nee, <laughs> maar nou moet je toch eens kijken, wie zou er nou niet bezwijken?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 Als ik daar eens vertrouwen kon, ja, dan zou ik het heus wel weten. Daar ginds in het buitenland is het niet pluis. Ik blijf deze vakantie maar thuis. Dat Zwitserse reisje komt later wel meisje. Je zit daar toch maar op zo'n Als ik een en ander in het tuintje verander, dan zingen we strakjes vol trots. We gaan van het jaar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 Ik ben De maan de wacht, de wind huilde langs de lijn. In de toenemende mist stond een treinmachinist met zijn meisje te wachten op de trein. Hij kuste haar, wel, zei terug kom ik snel, zijn hart sloeg van blijdschap overluid. Zijn vreugd was oprecht, want ze had hem gezegd. Dat ze woensdag, al zijn ze lieve bruid. De trein zong een lied, toen hij haar verliet. De wilde herhaalde het refrein. Hij zag als een droom haar gezicht in de stom. Dacht aan woensdag, als hij terug zou zijn. Een wissel stond verkeerd, die hij had gepasseerd. Een fel heeft geen recht in zijn gezicht. Hij deed een gebed, toen hij werd geslingerd wet. Want hij besefte, dit is mijn laatste rit.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 Nog een hele fijne week. Tot ziens. Zodra ik 16 jaren werd, heeft moeder en nacht gezegd. Mijn kind vervrouw het man volgt niet, die kerel zijn slecht. Ze maken al de meisjes gek, alleen voor tijd verdraaid. Ze hebben allemaal hetzelfde, ze dus moet die ander lijk. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk, wordt nooit verliefd. Want dan ben je verloren. Je erin tot alle bij je oren. Word nooit verliefd, maar de wat ik zeg is waar. Als je verliefd wordt, dan ben je dus je gaar. Oh,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 Maar wie heeft er weer het laatste woord? Bij je Als de scheidsrechter er die deugd, ja dan begint pas goed de vreugd. Want dan wordt er met 60.000 long. Het grote strijdlied aangeheven de man. Die laatste wat het leven met hand in hand. Wordt die van het veld gezongen.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 Het zit wel eens mee, het zit wel eens tegen, niet altijd zo. Ook wel eens regen, maar wie heeft er weer het laatste woord? Zij, jou, wie heeft er weer het laatste woord? Het zit wel eens tegen, niet altijd zon, al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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. In de kromme Elleboogstraat is een vreselijk lawaai Omdat Jansen met zijn jeep vandaag van de stal mot. Het is een herrieën slinger, een gewal op een gedraai Non-stop knalprogramma van een oude knalpot Jansen zelf op zijn bezitter staat de slinger in de stank Staat te stappelen, maar Lauw Sjoegen geeft een jiepie. Buurman Neles zegt, ik gooi een scheutje, ja, in de tank. Hoe bestaat het, zou je zeggen, maar toen liep hij. Nele zegt, dat is mijn collega, net zo'n drankwagen als ik. Paard zegt, ja, dat doe ik ook als ik ooit te lang voor. Paard aan van het liepen is het pro. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.